10 uur. De Radio 1 SportsZone. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen. Op dit moment is de Haarlemse Hondbalweek aan de gang. en Sidney de Jong, de captain van het team dat vorig jaar wereldkampioen werd... is bij ons in de studio. En tropische ziekte rukken op. Moeten we ons al zorgen maken? Maar nu eerst het NOS Nieuws met Mark Visser.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 I've been a cop for 35 years, and this is this is the worst incident of gun violence in my memory anywhere. In Noord-Amerika. We in de uh, we'll Toronto um, Een van de gewonden is aangehouden. maar wat voor rol hij speelde is nog niet duidelijk. Wordt er wordt rekening mee gehouden dat er meer mensen hebben geschoten. In Toronto zijn dit jaar al 140 schietincidenten geweest. Een toename van 32 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De politie weet niet hoe dat komt. In Noord-Korea is een relatief onbekende generaal gepromoveerd tot vice-maarschalk. Daarvan zijn er negen in het Noord-Koreaanse leger. De benoeming die komt de dag na het ontslag van bevelhebber Ri Jong-ho, officieel wegens ziekte. Onbekend is of de nieuwe vice-maarschalk hem opvolgt als bevelhebber. Zuid-Korea ziet het ontslag van Ri als een teken dat de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, zijn wil aan het leger oplegt. Analisten houden er rekening mee dat er een machtsstrijd aan de gang is in Noord-Korea... en dat het ontslag van Ri gezien moet worden als een waarschuwing aan iedereen om Kim Jong-un niet uit te dagen. De strenge vorst van begin februari heeft grote schade aangericht aan de appel- en perenoogst. Volgens de Nederlandse fruittelersorganisatie bedraagt de schade voor de sector zeker 85 miljoen euro. Voor de telers zelf komt dat niet als een verrassing. Wij hebben natuurlijk al heel goed zicht op... Uh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 De autoverkoop in Europa is vorige maand opnieuw gedaald. Al negen maanden worden er minder auto's verkocht dan in het jaar ervoor. Vooral in Zuid-Europa zijn in juni minder auto's verkocht. In Italië daalde de verkoop zelfs met bijna 25 procent. En in Spanje met 12 procent. Voor de eerste maanden van dit jaar is in de twee grootste autolanden van Europa... Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... de verkoop juist gestegen met respectievelijk 0,7 en 2,7 procent. Zometeen verslaggever Louis Dekker.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 En dit is de ANWW-verkeersinformatie. De A6 Lelystad richting Emmeloord is afgesloten bij Klovert-Emmeloord. Gisteravond is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. en moet opnieuw worden geasperteerd. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren volgens Zijkswaterstaat. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer vanaf de afrit Urk. Verkeer in DG Amsterdam kan dan ook het beste de borden Amersfoort en Zwolle volgen. En nog een korte file op de Ring Amsterdam, de A10. Aan de noordkant van de Koentunnel richting Den Haag staat 2 kilometer file.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 Al negen maanden op rij dalen de autoverkopen ten opzichte van het jaar ervoor. Zometeen meer. Sidney de Jong was de captain van het team dat vorig jaar wereldkampioen honkbal werd. In Haarlem is nu de Haarlemse honkbalweek bezig. Kan je zeggen dat Haarlem de honkbalhoofdstad van Nederland is, Sidney? Ja, ik denk, denk het wel. Ze hebben altijd een heel mooi toernooi. honkbalweek, super. Het west virus knokkelkoorts. Het zijn ver van je bed ziektes uit de tropen die er toch steeds dichterbij komen. Hans Saier is hoogleraar bloedoverdraagbare infecties aan de Universiteit van Amsterdam. En die vertelt ons waarom allerlei vakantiegangers opeens niet meer geschikt zijn als bloeddonor. Maar eerst de dalende de auto verkopen. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Ja, de autoverkoop in Europa is in de maand juni opnieuw gedaald. Al negen maanden op rij worden er minder auto's verkocht dan het jaar ervoor. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er bijna 7% minder auto's verkocht. En vooral in Zuid-Europa is de verkoop helemaal ingestort. Louis Dekker van de NOS-Economie uh, NOS Redactie is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot. Uh,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 Dus dat zijn geen dipjes meer. Dat is een, een enorme klap. Een klap die je ook meteen gaat voelen richting werkgelegenheid. Want ja, zo'n fabriek kan wel auto's blijven produceren. Maar voor wie? Als ze niet worden gekocht, dan heeft het ook weer allemaal consequenties. Dus eigenlijk de, de Europese autofabrikanten die het moeilijk hebben nu... die zullen moeten gaan studeren. Want ze weten ook dat dit niet morgen voorbij is. En dan denk je, kunnen ze niet andere markten aanboren? China... Ja. We hebben het wel eens vaker over gehad. Ja, ja dat kan. En uh, het vervelende is, uh, het zijn maar cijfers. Kijk, ik heb hier twee A4'tjes. Ik heb maar geel gemarkeerd wat belangrijk is en wat niet. Oh, dat is best best heel veel. veel ja. Dat zijn er erg veel. Uh, ik zal ze niet allemaal oplepelen. Maar je kunt een aantal dingen heel goed tussen die cijfers doorlezen. Daarin zie je bijvoorbeeld dat Duitse merken... waarvan je misschien zou denken, die hebben ook last van de economie. BMW, Mercedes, Audi. Die hebben helemaal geen last. Nou, hoe komt dat nou? A, omdat ze het redelijk goed doen, ook in Europa, maar veel belangrijker... Uh, ze hebben een afzetmarkt ook elders in de wereld. He, dat zijn merken die in China hebben geïnvesteerd, die in India investeren... die in het verre oosten zitten, die naar Amerika plannen hebben, Zuid-Amerika. Uh, wat zijn de, de automerken die het op dit moment lastig hebben? Dat zijn de merken die het vooral moeten hebben van Europa. En ga maar op vakantie naar Spanje. Wat zie je daar rijden? Seatjes, Citroëns, Peugeot, Renault... Dat soort autootjes die zie je overal. En als in Europa de vraag hard naar beneden knalt, dan merk je dat bij dat soort merken. Ja, en dat ja, is dus een rijtje. Vorige week al, hè? Peugeot ja. uh, min 8000, geloof ik, 8000 mensen moeten worden ontslagen. Ja, PSA, het moederconcern van Peugeot Citroën, heeft aangekondigd dat uh, dat er een fabriek dicht moet en dat dat op uh, vrij korte termijn zal gebeuren. Dan moet je nog steeds een paar jaar dan voor trekken, maar. Dat is een, een gigantische klap voor, voor de Franse economie. Want dat betekent meteen 8000 werknemers ja. minder. En ik vrees dat dat nog maar het begin is. Ja, want die landen waar je het nu vooral over hebt. Uh, Griekenland, Italië, uh, min 40 procent. Minder auto's verkocht dus. Ja, Portugal. Ja. Portugal, daar, daar gaan dus enorme ontslagen vallen. Ja, dat, nou ja, je gaat je afvragen hoe lang dit zo door kan gaan. Kijk, als Italië, hè, wat natuurlijk het land van Fiat is. Als Fiat, eh, bij wijze van spreken in Italië, een kwart minder auto's verkoopt... en niet één maand, maar een half jaar lang. En je hebt bovendien het idee, en de topman van Fiat zegt dat ook... dat dat nog drie jaar doorgaat zo, dat die lijn naar beneden zal blijven gaan. Dan komt er natuurlijk een moment dat je die mensen niet meer aan het werk kunt houden... En uh, kijk, we hebben hier in Nederland nu uh, lijkt het mazzel met de redding van Born, Netcar. Nou, met deze cijfers in de hand mogen de mensen in Limburg wel extra blij zijn dat BMW dit aandurft, want de hoop op PSA was er ooit ook. Nou, je ziet nu aan de cijfers, PSA heeft er wel even andere dingen aan het hoofd. Renault idem, dito. Dus jouw Citroën, PSA, Renault idem, dito. Opel zit in de knoei, want Opel zou eigenlijk buiten Europa willen groeien, maar Opel is onderdeel van General Motors en General Motors wil Europa eigenlijk uh, we ja, Opel eigenlijk niet buiten Europa hebben. Dus waar kan dat merk in hemelsnaam dan zijn groei vandaan halen? Dat, dat, dat zijn wel klappers die eraan komen. En uh, nou ja, Fiat is ook lastig. Je hebt nog heel veel blaadjes daar met heel veel slecht nieuws. Daar gaan we niet allemaal in, Van in één keer ja. Wil je nog een plusje uitstorten. Horen? Ja, ja, een plusje. Een plusje? <laughs> Even graag. opgewekt eindigen. Ja, er is één merk. Het is een beetje Asterix en, en, en Obelix dit. Er is één merk dat tegen de stroom inroeit. Dat zijn er eigenlijk twee, Kia en Hyundai, allebei uit Korea, allebei onderdeel van hetzelfde concern, die groeien als kool. En dat heeft er vooral mee te maken dat ze in het verleden klein waren. En dus als je klein bent, groei je ook sneller. Maar ook relatief goedkope auto's. Precies, ze zitten in de, op het goede moment op de goede plek, uh, durven bovendien in garantietermijnen vernieuwend te zijn. Zeven jaar garantie, daar oh, willen oké. mensen wel voor vallen. Ja. Dus dat is dan de enige. En voor de rest zijn er wat nulletjes en eentjes en min-eentjes. En die noemen we maar niet. Maar Kia en Hyundai knallen er echt uit. Goed, dankjewel. Louis Dekker. Ben je lekker op strandvakantie geweest in de Turkse Alanya... of ruïneswezen kijken op de Peloponnesos in Griekenland... mag je een maand lang geen bloed meer geven aan de bloedbank. Arts-microbioloog Hans Saier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat precies? Nou, de laatste jaren zien we tot onze schrik... dat uh, veel virussen die uh, tot voor kort eigenlijk in de echte tropen thuis horen... Die, uh, die duiken op in Zuid-Europa. Die knabbelen aan de zuiderrand uh, van ons continent. De knoflooklanden, zo te zeggen. Ja, dat was, is dat niet een beetje een beledigende term? We net ook al gezegd. Dat ja, schrok zal... ik een beetje. Dacht, zal ik het zal niet meer zeggen. Nou nee, ja, U mag het van mij wel zeggen. Ik vond het wel heel mooi. Het is wel heel duidelijk. <laughs> het is toch he? helemaal niet beledigend? Dat dacht ik. Is dat is lekker knoflook? Nou, van... je niet zo knoflook? Ja, wel, op zich wel. Ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. Het is wel heel duidelijk. Want iedereen begrijpt het Ja, je iedereen snapt het over gaat. Waar gaat u zelf in op vakantie? Naar Noord-Spanje. Ja, daar wordt dus even niet doneren. Mm, precies, maar let op, hè. vier weken niet. We vragen onze donors dus alleen maar om uh, vier... Het is uitstel, hè? het is geen, gelukkig geen afstel. Dat zou ja, wel maar wel ja, als we allemaal uh, uitstel, een uitstel gaan doen... dan houden we niks over, toch? Ja, daar hebben we aan zitten rekenen, Wat is natuurlijk de grote angst. Maar gelukkig is het om te beginnen de vakantiespreiding. We gaan niet met z'n allen. Dat nee, blijft. dat is waar. Eh, tweede is dat in de zomer, ja, dat klinkt misschien gek... maar er zijn er ook wat minder patiënten. Dus de vraag naar bloed en bloedproduct is wat lager. Okay. Maar wij zitten inderdaad te rekenen. En als dat, eh, ja, misschien is dat de global warming... Hè, dat het daar wat tropisch wordt. Als dat voortzet en dat het gewoon de hele Middellandse zeekust wordt... ja, dan eh, wordt het misschien toch een andere maatregel... dan alleen maar vragen vier weken even genoemd oh ja. te welke landen zijn het nu precies... Want dat is belangrijk. Ja de, de de ja, de west die kan je op dit moment oplopen... in de, de Po-vlakte van Italië en bij Venetië. Dat is het stukje van Italië waar het zit. Het, eigenlijk het hele vaste land van Griekenland. Maar daar dus kunnen niet, de bloedbanken niet, niet zo... die zeggen gewoon heel Italië, of niet? Nee hoor, nee, nee, nee, dat is een misverstand. Nee, we nee, vragen dus okay. precies. Nou, eerst van ben je in Italië geweest. En ja. dan als je nee zegt, dan ben je meteen klaar. Maar als je ja zegt, nou waar dan? Ja, precies. Ja, dat is, okay. is wel lekker ingewikkeld. Hè. Als je naar Rome gaat, dan is er niks aan de hand. Dan is het goed. Ja, dan is het goed. Dat gaat okay. echt alleen maar om uh, op provincieniveau. Dus een hoop werk. Dus 26 per jaar keer per jaar vergaderen we erover waar het nou weer precies zit. <laughs> nou, dus in Italië de Povalact in Venetië en in Griekenland, ja, dat is wel een fix stuk, het is een hele vasteland. Dus niet de eilandjes juist, maar het vasteland. Hmm. Ja, met Turkije hebben we ook een beetje pech, want dat zijn nou net de zuidwestkusten en dat zijn de populaire kusten. Ja. Yeah. En dan verder nog stukken van Roemenië en uh, Hongarije. Maar daar gaan wat minder toeristen heen. En Maar Spanje, waar u heen gaat, is geen probleem? Daar zit nu nog geen West-Nuilkoorts, nee. Oké, okay, dus u mag wel gewoon bloed geven? Ik mag gewoon bloed geven. Maar scheelt u dit nou echt veel mensen? Uh, ja, we hebben uitgerekend dat een paar procent van ons... Uh, nee, hoeveel was het? Ik geloof dat het enige tientallen procenten van, dat, van ons gaat naar het zuiden op vakantie. Dus het is voor u echt een probleem? Ja. Nu nog niet. Hè. We, kunnen, we redden het nu door te vragen: van even vier weken niet. Maar als het dus. Het is nu nog die poovlakte, het vasteland en die paar kusten in Turkije. Maar het is natuurlijk een ontwikkeling. Want vroeger was het er niet. Dus als het doorgaat met deze snelheid. dan, nou, dan zou het kunnen zijn dat binnen tien jaar gewoon heel simpel. de hele Middellandse zeekust een tropisch virusgebied is. Ja, want dan hoe, hebben we een probleem. Want hoe snel gaat het? Het uh, west virus heeft echt uh, voet aan de grond gekregen. Daar is geen twijfel over. Dat die gebieden die ik noem, daar keert in, in het nu elk jaar, jaar weer terug. In een paar jaar in een paar maanden tijd? Een paar jaar. Een paar jaar, oké. Okay. Afgelopen drie jaar ongeveer. Maar er echt... zijn twee bijzondere dingen gebeurd. Die zijn eigenlijk nog, nog alarmerender. U heeft misschien wel eens gehoord van knokkelkoorts. Of terwijl ja. Dengue, dat is zo echt zo'n tropische ziekte... die is op dit moment berucht in de Antillen en Suriname bijvoorbeeld. Mm. Dat, uh, dat, dat heerst daar echt fix. Tot, uh, tot ieders verbazing uh, was er uh, in 2010 een Duitse toerist die bij zijn huisarts uh, na zijn vakantie terugkwam. En uh, die huisarts was heel slim, die herkende dat die man gewoon knokkelkoorts had. Maar die was alleen maar op strandvakantie in Kroatië geweest. In oh, ja. het noorden van de Adriatische Zee, hè? niet zo ver van Venetië ook. En toen terugzoekend bleek daar gewoon een uitbraak van knokkelkoorts te zijn geweest. In Kroatië? In Kroatië, dus he, echt niet zo ver hier vandaan. Want moet je dan tijdens die vakantie ook nog rare dingen doen om het te krijgen? Nee, nee, of als je daar ja, bent, nee. dan kan je het krijgen? Je laten bijten door muggen. Ah, dat is alles. Waar we het ja. vandaag over hebben, ik tenminste, dat zijn echt de, de, de, virus, de tropische virusinfecties door muggenbeten. Ja. Dus als je zorgt dat je niet gebeten wordt, dan loop je in ieder geval niet op. Ja, ja kan die, dat. En die, die dengue-muggen die trekken zich niet zo veel aan van anti-muggenspeel, begrijp ik. Nou, ja, het ligt eraan waar je mee smeert. <lacht> ik maak altijd een beetje reclame voor... Uh, Muggenspullen waar deet in zit. D-E-E-T. Ja. Daar, daar, daar raken de meeste muggen toch wel fiks van in de war. Ja, maar verder ouderwets gewoon je armen en benen bedekken. En uh, hè, zorgen dat je niet gebeten wordt. Ja, en, maar is dat, ja, dat... Dat is makkelijk gezegd, maar dat kan eigenlijk niet, toch? Nee, uiteindelijk word je gebeten, hè? Ja. En, en nog, dus die, die knokkelkoorts die dook zomaar ineens op... maar die heeft geen vaste voet gekregen... want die hebben de winter niet overleefd. Dus dat was eenmalig, maar ja. toch wel een bijzondere gebeurtenis. Ja. En... Drie jaar daarvoor, in 2007, was er in Emilia-Romagna... dat is een stukje Italië, tamelijk noordelijk. Ja. Een stukje onder Venetië, om het maar zo te zeggen. Daar bleken een paar honderd Italianen Ticungunya opgelopen te hebben. Dat is echt een Afrikaans-Aziatisch virus. Wat we van de kusten van de Stille Oceaan kennen. De Indische Oceaan, excuus. En daar bleken dus een paar honderd Italianen dat opgelopen te hebben gewoon thuis... Maar ook die heeft de winter niet overleefd. Maar je ziet dan toch dus dat twee keer al het entropisch virus gelukt is... Het om het tijdens de zomer aan de Middelsche zeekust gewoon uit te houden. Ja. Ja, dus als het warmer wordt, dan, dan, dan zijn ze stee misschien. Dan moeten we moeten oppassen voor muggen, maar mogen we ook water niet drinken? Zijn er nog meer dingen waar we moeten voor oppassen? Nee, deze ziektes, dat is echt muggen beter, hoor. Daarnaast moet je natuurlijk altijd schoon water drinken... maar dan hebben we het over ja. andere ziektes. Even die, ja, die west we we het nou dat is toch niet zo ja. erg, of wel? Nee, helemaal niet erg. Nee, dat valt reuze mee. Dat geldt ook voor knokkelkoorts en chikungunya zijn alleen maar vervelend. En west is ook vervelend, maar west valt heel erg mee. Want 80% van de mensen die het oploopt van de mug, die weet dat niet eens. Mm. Je hebt gewoon echt nergens last van. Maar dat is nu juist natuurlijk het pijnpunt voor ons van de bloedbank. Want als je nergens last van hebt, dan ga je goed vertrouwen bloed geven. Maar dan kan je bloed dus echt vol met dat virus zitten. En bloedproducten zijn er helemaal niet voor kerngezonde mensen. Hè, maar voor mensen die net een chemo hebben of getransplanteerd of om het dramatisch te stellen, een te vroeg geboren baby van, van 1 kilogram... Hmm. die moet je natuurlijk niet uh, besmetten met zo'n virus. Dat loopt dan niet goed af. Nee, want gezonde mensen kunnen wel tegen die westenijlkoorts... Ja, 20% ja, heeft daar helemaal niks van. 20% die, ja, wat ik noem, die voelen zich een paar dagen viraal. Je kent dat wel, grieperig, met hoofdpijn erbij. En minder dan 1%, ja, die zijn wel een beetje de pineut. Dan krijg je echt hersenontsteking. En als je pech hebt, dan... Uh, eindig je in de rolstoel. Dan hou je echt restschade over. Maar dat is dus een hele kleine minderheid van de infecties. Maar dat wilt u echt uitsluiten? Uh, wij willen uitsluiten dat het in het bloed... Ja, dat bedoel komt, ik. Wat dat ik is. Dat ja. overgedragen wordt. Ja. Maar u zegt, een aantal van die ziektes zijn er dus nu al in Zuid-Europa. Ja. Die komen dus langzaam hier naartoe. We hebben over we hebben tien ja, jaar dat, hebben we die ziektes ook hier. Daar houden we rekening mee. Ik heb een weddenschap lopen, dat, uh, maar dat, ik verlaat niet binnen hoeveel jaar. Maar als het zo doorgaat, dan, ja, dan komen de tropen heel dichtbij. Laat maar ja, wat, wat staat erop? Nou, een, een fles prikwij, natuurlijk. <laughs> ja. Niet meer dan <laughs> dat. Maar daar is een jaartal bij genoemd, bij die wetenschap. <laughs> ik heb er een jaartal bij genoemd. <laughs> en, en welke ziekte heeft u het dan over? <laughs> dan heb ik het over West De West ja. Nauk, die komt in Nederland, ja. zegt u. Uh, dus als, het wanneer... doorgaat, als het zo doorgaat, dan, uh, dan in Wat? jaar X verwacht ik hem. Ja. Nee, ik kan maar heeft heel u het dan over, over drie jaar, of over vijf jaar, of over tien nee, jaar? Ietsje langer, ietsje langer, ja. Uh, ja. Uh, maar het is ook natuurlijk ik kan beter. Laten we hopen dat ik volstrekt ongelijk heb. Maar het nuttige daarvan is dat we ons voorbereiden. Hè? Het ja. zou bijvoorbeeld ook eens ineens veel sneller kunnen gaan. En dan sta je wel natuurlijk... Je moet niet met onze broek op de knieën staan... als dadelijk ineens de tropische virussen vlakbij opgelopen kunnen worden. Nee, dan, dan kunnen we beter voorbereid als zijn. Ja. Ja, Heeft ja, het te maken met ook. de opwarming van de aarde? Ja, dat denken we wel. Dat is toch het meest voor de hand liggende. Het is ingewikkeld, hoor hoe dat, waarom die west toch st nu steeds vaker voorkomt in de Middellandse Zee. Dat, he, dat moeten drie factoren zijn... Uh, de warmte, hè, warmer, misschien toch ook de vochtigheid... Hè, dat het op andere tijden van het jaar meer of minder regen valt... zodat je meer moerassen krijgt en die muggenlarven zich beter kunnen handhaven. En misschien ook het soort mug, hè. maar hoewel dat voor West Nile niet speelt... is die Chikungunya-uitbraak in midden in Italië toch waarschijnlijk gekomen... omdat daar de tijgermug voorkomt in mm. Italië. En die brengt Chikungunya-virus over. Sydney die Jong, honkballer, hier aan tafel. Je reist de hele wereld over. Of tenminste, dat deed je in ieder geval. Uh, moet je ook altijd voor oppassen, werd dat gezegd? Nee, Jan, ik denk niet dat wij... Zo, ik doe het even af. Ja. Uh, nee, wij, wij hebben daar eigenlijk weinig op gelet. Ja, we hebben wel ingesmeerd tegen muggen of wat dan ook. maar. Ja, dus wie minder, weet, minder ben je wel drager zo zieke... van allerlei ellendige dingen? Ja, misschien wel. Ja, dat weet ik niet. Nee, nou, Je we wordt geen wel, drager, nee, je bent binnen vier en, weken, en, weken vanaf. Onderzocht. Dus uh, dat op zich niet. Maar ja, ik denk dat als je op een sport, uh, sport iets bent... Dat je minder met dit soort dingen bezig gaat houden. Maar, maar je was... moest we waarschijnlijk wel allerlei inentingen halen. Voor van alles en nog wat. Uh, voor was. sommige landen hebben we wel, zijn we wel ingent. Maar mm -hmm. misschien geef je ook geen bloed. Ik geef geen bloed. Nee, nee, is dat verstandig niet. voor een topsporter, meneer Zaaier? Nou. Die hebben wel dat goed het, bloed. Dat weten jullie beter dan ik. Neem de wielrenners. Die uh, hebben ontdekt dat het uh, heel goed kan zijn om wat extra bloed te hebben. En, uh, denk even <laughs> terug aan die wielrenner die zijn eigen bloedbankje begon. Was dat die twee jaar geleden? Hoe heet ja, hij? Rico. Ricardo Rico. Ja, die had zichzelf een half lietje bloed afgetapt. En dat in zijn koelkast gelegd, geloof ik, <laughs> toch? Dat ja. Was natuurlijk ja. Daar maar de vraag is of bedoven. gewone mensen bloed van wielrenners moeten willen hebben? Uh, nou, daar zit er soms nou. natuurlijk wat meer in. Ja, ja. Nee, nee, maar even serieus. Ja, nee, een, een topsporter die moet pieken, die moet niet bloed geven... want dan heb je verminderde zuurstoftransportcapaciteit eventjes. Okay, dan moet je even vlak, voor je, vlak voor je uh, wedstrijd zou ik dat absoluut niet doen. Nee. Nee. Nog even een ander element. Ik heb me laten vertellen dat die west nijlkoorts ook in Amerika is aangetroffen... en zelfs oprukt in Canada. Dat is, ja, dat is spectaculair geweest. Eh... Uh, dat West-Nuilkoorts heeft altijd al een beetje verstopt gezeten in Europa. Hoor. Dus er is toch een soort evenwicht. In de moerassen in de Algarve, van Ook zo'n druk bezocht gebied. En in een moeras in Zuid-Frankrijk. De Camargue heeft het altijd gezeten. Maar wat er een paar jaar geleden gebeurde, eind vorige eeuw. is er waarschijnlijk een straalvliegtuig. of uit Tel Aviv of uit Cairo naar John F. Kennedy gevlogen. met een west Nail besmette mug aan boord. Oh, echt? Die, heeft Central, ja, dat is prachtig. die heeft Central Park gehaald. En de, de, de vogelaars in New York die viel het al op... Dat er, dat er toch steeds vaker kraaien dood in Central Park lagen. En ook echt letterlijk af en toe uit de boom vielen. En de artsen vielen het op dat toch de laatste maanden daar... ik weet niet meer het jaar hoor, 1994 misschien, vergeef me. Steeds meer New Yorkers met, en met een zeer ernstige hoofdpijn naar de dokter gingen. En toen viel het muntje, het zal toch geen Westnaal zijn. En dat was het. Een onderzoek van het virus wees uit... dat het Bijna hetzelfde virus was als in uh, dat hoekje Israël-Egypte voorkomt. Ah, oh, dus vandaar die theorie dat het waarschijnlijk... En de Amerika's waren tot dat jaar dus een, een volkomen... Er was West-Nuil nog nooit geweest. Dus vanaf dat jaar, je kan heel mooi op een landkaart... kan je elk jaar de grens trekken. Ja. Elk jaar heeft het virus dus een groter stuk vanuit New York... zo uh, uiteindelijk ook helemaal de, de, de westkust bereikt en naar het zuiden. Dus hij is naar het noorden, Canada in. En het virus is nu uh, midden Amerika aan het oversteken... en is nu Zuid-Amerika aan het... Uh, aan het uh, aan het innemen. En ook daarvan, want dat overviel dus ook mijn collega's van de Amerikaanse bloedbank. En daardoor zijn inderdaad tientallen Amerikanen zijn besmet met Nile-koorts... omdat hun donor niet wist dat hij het gewoon onder de leden had. Tijdens de opname van de Oranje van vandaag... wist Lieske nog niet dat Kenny van Hummel de tour uit zou gaan... vanwege maagproblemen. Maar de dochter van wielerlegende Wim van Esti vindt in ieder geval wel dat de mannen vroeger sterker waren. Soms inclusief steunkousen tegen spataderen. Maar we beginnen de Oranje in de oude pastorie van sint willebord u luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Willebrod is wielersport. sport. Ik neem je mee. Aan aan aan ik neem je mee. E, e, e, e. De Oranje soap. Ze zouden eerst het bed brengen, alleen... die zijn om half tien weggereden vanuit de wouw. En als een kilometer tot 20 keer vandaan. En ze zijn er nog niet. <lacht> In de oude pastorie waren we al eerder... bij Carlo en Wies die aan het verbouwen zijn. Carlo haalt het laatste afplaktape van de grond... Want we komen op een bijzonder moment waar ze al maanden naartoe leven. De eerste bewoner van hun wooninitiatief voor gehandicapten, kan ieder moment arriveren. Ja, het is niet helemaal echt. Nou. Ja, er moeten nog wel wat dingetjes gebeuren zijn. Achter met het terras zijn ze bezig. Uh, de bovenste verdieping die is nog wel, uh, die is pas gestuukt. Dus die is aan het roken. Maar wij slapen zolang toch eventjes op de, twe op de eerste verdieping, zeg maar, op één vrije kamer nog. Vanaf nu blijven wij hier slapen. En aangezien onze slaapkamer nog niet klaar is wordt dat even een paar dagen of weken op een matrasje op de grond. Maar dat geeft niet hoor, dat slaapt ook goed. Ja, we zijn bezig is morgens half acht tot tien uur s'avonds. Ja, ja, je eet wat uh, anders, uh, wat uh, meer buitenlands, wat Chinees, wat Italiaans en wat friet. Maar nee, ik kom goed, joh. je weet waar je naartoe werkt. Ja, het is even begonnen. En de eerste bewoner die kan komen. Die verwachten we ieder moment. Het wachten biedt ons mooi de gelegenheid nog eens de geschiedenis in te duiken. Met de dochter en kleinzoon van wielenlegende Wim van Est. Lieske en William vinden dat de renners van tegenwoordig wel heel erg in de vatten worden gelegd. Het zijn allemaal mooie jongens nou. En vroeger waren het uh, ja, Boer, boeren, die, van boerige, boerige mensen. En die wieren knap door de prestaties. En nu is het allemaal helmen, brillen ik ken ze niet meer, ja? maar vroeger zeiden de landen van van de niet nietwaar. De, de Nederlanders had spattuiers. Ja, Brieke die eh. die rijdt rond met steunkousen, die had spattuiers. Eh. Bidons, worden de tigduizend worden er weggegooid en vroeger hadden ze twee aluminium bidons met een kroonke, of met een kurk erop. En die ja. moest dan uitgeschuurd worden. Die deden we eerst in de, in, in de sop leggen. En dan hebben we een lange bossel. En dan moesten ze goed aan de binnenkant goed schoon. En dan moest de buitenkant goed schoongepoetst worden. En de kurken goed afboenen. En, en, en het is allemaal op maat en, en ze hebben ook gewoon, iedereen heeft zes identieke fietsen. Opa die had één fiets en dan reed hij in de toegebergetappes en tijdrit en vlakke En vlak dan reed alles. hij alles mee. En het Frans, ja, dat, dat kon je niet. Nee. Nou, hij moest voor de eerste keer naar Frankrijk. Ja. En uh, hij moest eten bestellen. En het bestelde eten. Ja, zo'n kaart in het Frans, dat kende hij ook niet. Toen zag hij daar rekening potage. Dus hij dacht, oh, dat is iets met haas, dat is iets met wild. Hij zei, wie? Nou, toen kreeg hij een bord gele peessoep. Nou, dat was niet te vreten. En toen vroeg hij, hij dan zei encore, Hij dacht, dat is iets anders. Wie? Ja, dat kreeg hij nog. een bord. <laughs> dat en dan is, zeg maar, wat, ze waren duur. veel zelfstandiger. Ja, maar, ik vond... Ja, ik vond het vroeger veel mooier. Carlo? Carlo? In de oude pastorie is het moment daar. Corrie, de eerste bewoner, arriveert. Daar komt ze aan door. Nee. Ze heeft een syndroom. En uh, daardoor is ze ons doorgevonden. Hé hey, Corrie! Goedemorgen! Hé, hey, welkom! Hoe zijn we? Dat is jouw kleren, hé? En dan eens naar jouw kamer. Koor. wat vind jij nog oh, wel? mooi huis. Mooi? Bij wie beoond jij nou? En? Ka. ta oh, Ka. ja. Beetje onwerkelijk nog. Ja, het is uh, het begin van een heel nieuwe era, zeg maar. Hè? Ja, het is uh, geweldig. Ja, ik kom er even stil van. Wordt geen tijd kind voor koffie of zo. So? <laughs> you eh, eh, eh, eh. Morgen twee inwoners van sint Willebord die ook een keerpunt hebben gekend. De een was profvoetballer in Engeland. De ander schopte het tot honorair consul van Kazachstan. Luister dus weer naar de Oranje soap. Tijdens de sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap wordt gemaakt door Maarten Bleumers. Wil je meer afleveringen terugluisteren? Dat kan op radio1.nl. Het is half elf, tijd voor het nieuws. Mark Visser.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 En in een viaduct in Noord-Brabant is gisteravond een hennepkwekerij gevonden. Er was een hoogwerker van de brandweer nodig om het luik in het viaduct in de snelweg A73 bij Linden te kunnen openen. De stroom van de kweekapparatuur werd afgetapt via de matrixborden boven de snelweg. Er stonden geen planten, de apparatuur in de viaduct is door de politie meegenomen. Er is nog niemand opgepakt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De a 6 Lelystad richting Emmeloord is bij knopend. Emmeloord afgesloten door een ongeluk gisteravond met een vrachtwagen. En moet opnieuw worden geasfalteerd En er staat inmiddels een file van 5 kilometer. Afsluiting duurt volgensijks waterstaat de hele dag. Verkeer in de regio Amsterdam kan er ook het beste de borden amersfoort zullen volgen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hij werd vorig jaar wereldkampioen honkbal. en kijkt nu toe hoe zijn oud-ploeggenoten doen tijdens de Haarlemse honkbalweek. Sidney de Jong, we praten zo met hem. Minister Schults van Hagen die baalt ervan dat onder haar bewind is ingevoerd dat je maar 100 mag op de A2 en ze wil er vanaf. Maar dan zal ze toch eerst langs wethouder Pieter de Groene van Gemeente Stichtse Vecht moeten. U hoort hem zo dadelijk. Later in het halfuur ook nog de column van Peter Middendorf en arts en microbioloog Hans Saaier is ook nog bij ons. Demand, ils ont vu des fusées. de chance, Brule Wilson. We gaan toch ja, eerst uh, honkballen. eerst honkballen, hoor ik. Vanavond speelt het Nederlands honkbalteam de derde wedstrijd op de Haarlemse honkbalweek. Het gaat dan tegen Japan. Iemand uh, die er wel bij zal zijn maar niet speelt, is catcher Sidney de Jong die deel uitmaakte van het gouden team dat oktober vorig jaar wereldkampioen werd Sidney. Nogmaals, goeiemorgen. Goedemorgen. Daar moeten we natuurlijk even naar luisteren. Ja, is ja! weer ja! Waarschijnlijk de laatste van bal uit de handen van Jonathan Schobes. Nederland schrijft geschiedenis. Het is gebeurd. Wereldkampioen honkbal. Wow. Is het nog maar zo kort geleden? Ja, het is niet zo lang. Nee. nee. Wat, wat was het allerspannendste moment van die wedstrijd? Nou, het spannendste was hoe we wel gingen spelen, denk ik. We moesten vier uur wachten voordat, <laughs> voordat we gingen, gingen spelen. Nou ja, en, dan, en dan begin je en dan in het begin is het, het spannendste, denk ik. En dan ben je bezig. En dan, ja, dan doe je iets wat je al zo lang doet. En dat moet je ook proberen vast te houden. Je moet het zo makkelijk mogelijk houden. En zo min mogelijk stress erop te zetten. Ja, en dan ga je de wedstrijd in. Dan scoren ze 1-0. En gelukkig scoren we meteen de inning daarna. Of dus dezelfde inning 2-1. Dat hebben we de hele tijd vastgehouden. En dan op het einde, hoe dichterbij het komt... Ja, dan wordt het wel steeds, uh, steeds spannender en steeds uh, ja, stressvoller. En dan één balletje wat dan verkeerd valt. Ja, dan kunnen ze gelijk komen. Dan moet je maar weer kijken hoe die wedstrijd gaat. Dus ja, nee... Dat de laatste nul valt, dan valt alles zo van je af. En dan ja. weg die stress. Ja, en dan, ja, dan... En dan uh, mag je juichen. Keiharde mag je je, ja, ja. Um, um, We gaan het niet helemaal uitgebreid over die wedstrijd hebben... want dat is toen al lang in de media geweest. En dat uh, zonde om het helemaal opnieuw te doen. Dat was nog wel even een grappig feitje... want jullie outfits waren gestolen toen. Daarna. Ja. Daarna hebben jullie ja. nog teruggehaald? Ja. Ja, uh, toen was ik al zelf iets meer afstand had ik van het team genomen. Maar uh, ja, uit de auto zijn de uniformen toen uh, gestolen. En ze hebben wel wat teruggevonden, maar niet alles, geloof ik. En, maar ook geen idee wie, wat, waar, hoe? Nee, geen idee. Nee. Geen idee. Ik vraag me ook af wat ze met de uniformen willen doen. Nou, dragen. Nou, de... ja. ja, dragen. Verkopen. Maar het ja, wordt dan wel weer wat sneller ja. als iemand zoiets draagt. Dan zie je dat dan wel weer uh, redelijk makkelijk. Met, met carnaval? Ja, nou ja hey, ik weet. hoop dat ze ervan genieten. Zat jou er ook bij? Nee, die heb ik thuis. Oké. Okay. Ja, die uh, kregen ze niet meer terug. Gewoon. Maar kan je er niet ook gewoon in de winkel kopen? Kan je zien dat het gestolen is? Nou, onze, onze shirts, uh, die shirts die we daar hadden... was wel van een iets andere kwaliteit dan je, dan je kan kopen. Ja, maar wie ziet dat nou? De kenner. Nou ja, de kenner. De, kenner. de kenner. Ja, precies, maar dan moet je net jou tegenkomen. Verder heb je nergens last van. Nou, je, je hebt nog wel wat meer kennis die er wat dichter zitten. <laughs> okay. maar, uh, dus dat je nou, naam er ja, niet ingenaait? Nee, dat niet. Door de verzorging. Nee, nee, we hebben allemaal ons eigen nummer, dus dat, uh, dat is niet nodig. Nee, ja. We hebben wel op sommige uniformen dat ons naam echt op de achterkant hadden. Ja. Maar op deze uniform was het hmm. niet zo. Hey, jij bent eigenlijk meteen na, uh, daarna gestopt. Tenminste, met Oranje. Je ja. nog wel, maar niet bij Oranje. Um, vanavond zit je wel daar op de tribune. Kijk je naar een deel van je oude, ma oude maten. Uh, hoe, hoe voelt dat, denk je? Ja, dat is wel moeilijk. Ik heb een oefenwedstrijdje gekeken. Donderdag uh, is een oefenwedstrijd tegen uh, Amerika. Met in Amsterdam. Uh, en dat is wel moeilijk om ze te zien. Want je, ja, je ziet toch heel veel bekenden en jongens waar je toch heel veel mee opgetrokken hebt. En, dan je, en je weet ook hoe het in de duckout gaat en hoe het op de wedstrijd, en in de wedstrijd en de voorbereiding... Mis je het dan? Ja, op dat moment mis, je het, mis ik het heel erg. En ja. wat mis je dan vooral? Nou, de voorbereiding, de geintjes in de duckout, met de jongens praten over de wedstrijd. Gewoon de hele entourage naartoe leven. Ja, gewoon... wat, wat voor geintjes maken jullie in de Dukkoud? Nou, over alles. Je hebt het een beetje over de tegenstander. Nou, je, je hebt het over wat, uh, wat je gisteravond gedaan hebt. Uh, gezellig, verschillende bijna. dingen. Nou ja, het, het is ook hartstikke gezellig. En, ja, in zo'n hotel ook, in een toernooi. Ja, je bent eigenlijk 24 uur per dag ben je mee, ben je met elkaar. Had je, had je er nog bij kunnen zijn? Dat uh, ligt niet aan mij. Want je bent niet meer geselecteerd? Nee, ik ben gestopt. Maar je, je honkbal nog wel, toch? <laughs> ja, dat klopt. Nee, ik, ik denk dat ik er nog wel bij had geweest. Uh, Als je je beschikbaar had gesteld. Als ik me beschikbaar gesteld had, ja. Maar dat, uh, dat ligt uiteindelijk aan, spijt, aan de Bondskant. Klein stemmetje in je achterhoofd. Nee, van... nee totaal niet. Nee? Nee, nee, helemaal niet. Want nu heb je een honkbalzaak met je vader en heb je een zoontje. En dat had je toen ook al, maar onder daar heb je nu tijd voor. Onder andere, ja, ja eigenlijk alles bij elkaar. Uh, buiten dat ik het gewoon moeilijker vond om de trainingsarbeid uh, te verrichten. Om, om die reizen naar de verschillende velden te maken. En ja, we, ja ik vind het gewoon lekkerder om meer vrije tijd te hebben voor verschillende dingen. Ja. Jij bent, uh, um, uh, je hebt het, het, het groei van dat team meegemaakt. Je hebt gezien hoe er heel veel Antillianen uh, bij kwamen. Heel veel jongens van Curaçao. Dat was voorheen niet. Hoe ging dat proces? Nou, Want dat is ging... uiteindelijk een team waar jullie wereldkampioen mee zagen. Ja, dat klopt. Nee, het, het is een mix van. Uh, en in het begin was dat best moeilijk, omdat je aan elkaar moet wennen. Uh, cultuurverschil, maar ook, ook andere jongens die, uh, die je in het begin zo ziet... Ja, die komen je een plekje af, afpikken, zeg maar. Jij ja, voelde je, je, je... dat zo? Nou, ik denk dat dat voor sommige jongens wel zo voelde. Uh, voor jou ja, ook? Je... Nou ja, ik heb, ik heb natuurlijk ook concurrentie daardoor gehad. Uh, uiteindelijk heb ik dat gewonnen. Maar er is ook wel een paar jaar overheen gegaan. Maar dat is toch goed voor een sporter? Ja, dat is heel goed. Alleen, het, het is wel zo, je traint met de Nederlandse jongens van de Nederlandse competitie. Train je hier in Nederland elke training samen. Uh, en de kleinere toernooien, dus à la en een Hongerweek. Uh, speel je ook met de Nederlandse jongens. Dus daar zijn de, zijn de profjongens, de, de, de Antillians of de jongens van Curaçao en Aruba, die zijn daar dan nog niet bij. Dus ja, je, je vormt een heel hecht team met de jongens waar je dus heel veel mee traint en de, de kleinere toernooien. Dan komt er iemand bij die je nog nooit gezien hebt. Dus die, die pro die geselecteerd wordt op basis van, van statistieken. die komt erbij. Ja, en, en die ken je niet. En je weet niet hoe die is. En daar kun je dus de grapjes nog niet mee maken. waar je met anderen. Uh, zijn kind heb je nog, nog nooit ontmoet, bij wijze van. Nee. Zij, dus zijn ja, het is net... iemand anders. en er wordt een vreemde eend in de buik. Ja, je zegt cultuurverschillen. We kunnen er volgens mij ons allemaal wel iets bij voorstellen. Uh, jongens uit Nederland, jongens van Curaçao. Maar wat. zeggen ze letterlijk. wat voor cultuurverschillen zijn dat dan? Nou ja, ik denk dat. Uh, en Het is nog ineens echt alleen de cultuurverschillen tussen, tussen de Antillen, of tenminste Curaçao Aruba en Nederland. Maar ook tussen het profcircuit en, en wat wij hier in Nederland doen. Dus, dus dat is een, een combinatie van twee. En een profspeler is wat minder amicaal met zijn medespelers misschien dan wij hier. Wij vinden het belangrijk dat wij in een team zitten waar we jongens om ons heen hebben. Dat we ons in onze comfortzone, zeg maar, ons, ons gemakkelijk voelen. Gezelligheid wat je begrijpt. Ja, ge eigenlijk gezelligheid. Was dat een bepaalde voor, de, gezelligheid. voor de Nederlandse jongens belangrijker? Ik jongens is, is het teamgevoel heel erg belangrijk en voor de profspelers die eigenlijk heel veel te maken met, hebben met uh, gewoon een werkgever en ik moet gewoon doen wat mij opgedragen wordt uh, en ik moet spelen met ook al vind ik dat een uh, geen leuke jongen ja dan moet ik toch, uh, toch samen alles mee doen want die spelen allemaal voor grote Amerikaanse ja, clubs ja die, die, die spelen die, die zijn in de aanloop en proberen daar een plek te bemachtigen hm. op het hoogste niveau in Amerika dus die ja, die doen daar alles alles voor om, uh, om dat te doen. Ja. Ik las dat uh, uh, jij en pitcher Rob Kordemans... die werden door de coach Waldorf en Stedtler genoemd. Ja. Dat, uh, nou, <laughs> dat ja, zijn die twee grumpy old men uit uh, de Muppet Show... die altijd zitten te klagen. Ja, nee, te klagen. Ze dus zitten eigenlijk meer dan gewoon met elkaar te praten elke keer. Het ja, nou, ja, is, uh, is de coach van, uh, van L&D Amsterdam. Uh, die, die zegt dat dan. Ja, en Rob en ik kunnen gewoon heel goed... Uh, over klagen. alles praten. Nee, <laughs> niet klagen, maar we, we hebben het gewoon over, over een wedstrijd. We analyseren bepaalde dingen. Ja, we kunnen, we kunnen makkelijk met z'n tweeën een beetje afzonderen. En dan met een drankje erbij gewoon, uh, gewoon praten. Maar eigenlijk over alles. Niet alleen over het honkbal, maar gewoon over alles. Ja. En niet dat dat betekent dat er niemand bij kan komen zitten. Maar ja, als er dan wat andere jongens uh, niet zijn, dan zitten wij met z'n tweeën. <laughs> Krijgen jullie daar commentaar op ook? Oh? Nee, nee, nee. Niet, niet dat ik weet. Misschien uh, als ik het niet hoor of als Rob het niet hoort. Maar over het algemeen valt het wel mee. Even nog een fragmentje. Na de winst in Panama van het WK uh, sprak jij een wens uit. Nou ja, wat ik, al hoor, wat ik lees van sms'jes en op Facebook... dat het uh, behoorlijk groot is. En ik hoop dat, uh, dat we hierdoor uh, de kans krijgen... om alleen nog maar groter te worden. En, dat, uh, ja, en dat, uh, dat, uh, dat de sport nog bekender wordt. Ja, ik zou willen dat de sport nog bekender wordt. We hebben even gebeld met de Hongbaalbond... Er zijn niet heel veel honkbalspelers bijgekomen sinds het WK bij de 20.000 die we al hadden. Geen extra sponsors, geen extra TV-aandacht. Het heeft niet echt geholpen, geloof ik het WK winnen. Is dat uh, jammer? Nou, dat vind ik wel jammer. Ja, ik had gehoopt dat, het, dat daardoor de honkbal bij het brede publiek in Nederland uh, wat meer in de lift gaat. Maar ja, dat, dat ligt aan heel veel combinaties, denk ik. Maar dat heb ik ook met publicaties of, of uh, TV-rechten. Kijk, we hebben nu een Haarlemse honkweek. Uh, het wordt weinig uitgezonden op TV. Ik denk op het moment dat je op tv bent, dat je dan het hele brede publiek uh, bereikt. Meneer Saaier, heeft u iets met honkbal? Uh, als scholier heb ik elke week gesoftbald. Oké, okay, maar daar is het bij gebleven? Ja. Want heeft u dat WK een beetje meegekregen vorig, vorig jaar? Ja, ik heb dat uh, een beetje gevolgd. En, uh, ja, ik vind het een prachtige sport, moet ik zeggen. Dat wel, maar u zou niet een bezoek brengen aan de Haarlemse Honkbalweek deze week? Nee, nee, sorry. Ja, u, u zit wel in Noord-Holland? Ja, ik zit vlakbij. kan makkelijk. <laughs> ik zou er zo heen kunnen. <laughs> Sidney, jij, jij zei net van... Uh, um, dat, zeg, dat bedoel ik niet onaardig, maar je vertelde net van... wat, wat wij belangrijk vonden is gezellig. Onder andere belangrijk. En je zegt, die jongens van de Antillen... die spelen vaak bij, bij, bij profclubs in Amerika... die hebben een andere mentaliteit, misschien een hardere mentaliteit. Het klinkt in mijn oren als leek van... ja, daardoor blijft het misschien dan ook een beetje hangen. Moeten jullie niet harder worden en afstand nemen van die gezelligheid... om? Om nog beter te worden? Nou, maar ik denk dat wij wel hard kunnen zijn. Alleen wij vinden het, het gezelligheids element ook heel belangrijk. Dus het is een combinatie van wij, wij, uh, wij doelen heel erg op het, het teamgevoel. Als het, als op het moment dat jij als team je goed voelt, dan ben je extra sterk tegen de buitenwereld, zeg maar. Of tegen een ander team. En wij zijn dus echt als team en zij zijn wat meer individueel. Maar zij nee. spelen wel bij, bij grote Amerikaanse clubs. Ja, maar jij hebt daar ook, niet we, gespeeld. Nee, nou, ik niet. Uh, dat is ook een, een verschil van tijd. Maar er zijn wel steeds meer Nederlandse jongens die daar wel gaan spelen. En dat komt wel omdat uh, bepaalde uh, dingen zijn ge gemaakt. Dus een hoekbalschool. Uh, zodat de jonge jongens wel alle... Uh, facetten van het spel vroegtijdig leren kennen en meer kunnen trainen. Dus ja, het is al wat zijn. ander niveau daar. Nou ja, op, op dit moment, uh, ja, het is daar wel een iets ander niveau. Is dat dan een, een, een verlies voor jou, dat je nooit bij een Amerikaanse Major League club hebt gespeeld? Nou, daar heb ik wel eens over na zitten denken. Uh, uiteindelijk denk ik van niet. Geen maar, verlies? Nee, ja, het is, het is heel moeilijk. Ik bedoel... Voordat je op een, op een Major League niveau komt... Waar het, waar het echt om gaat, waar je het om doet... om op het hoogste niveau te spelen, waar je goed geld krijgt... waar je allemaal helemaal perfect behandeld wordt... Euh, moet je wel behoorlijk wat stappen overbruggen. En dat is, gaat niet altijd over Rozengeur en Maneschijn. Ik bedoel, je moet dan in een bus zitten waar je... Heb je het er uh, niet voor over gehad? Nou, misschien dan wel. Misschien toen. Toen wel. Misschien. Maar dat is zo moeilijk terugkijken. Ik bedoel, ik heb nu bepaalde dingen meegemaakt die ik dan anders niet meegemaakt had. En nu heb ik iets opgebouwd wat ik anders dan niet opgebouwd had. Dus, en om het te halen op het hoogste niveau is, is zo'n lange weg. En die kans is klein, relatief klein. En had je nu je zoontje niet zoveel gezien? Nee, misschien uh, had het dan zelfs geweest dat ik mijn zoontje dan nog ineens gehad had. We gaan even de snelweg op, want de maximum snelheid op de 10-baan snelweg tussen Amsterdam en Utrecht, de A2, die kan best omhoog. Dat zegt minister Schultz van Infrastructuur. Het is niet de eerste keer dat ze dat zegt. Aan de telefoon is wethouder Pieter De Groene van de gemeente Stichtse Vecht. Onder die gemeente vallen onder meer Breukelen, Loenen en Maarsen. Goedemorgen, meneer De Groene. Goedemorgen. Waarom mogen we eigenlijk maar 100 op de A2 daar? Nou, uh, op de eerste plaats. Uh, begint u net te zeggen dat uh, de minister aangeeft... dat er best harder gereden kan worden op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Dat klopt, dat heeft zij inderdaad gezegd. Mooi. Maar zij heeft er wel bij gezegd dat dat alleen kan als er voorzieningen gemaakt worden. En dan moet u denken aan voorzieningen in de sfeer van geluid uh, en schone lucht... En de motie van het CDA, die recentelijk in de Kamer is aangenomen, geeft aan dat in deze tijd van economische malaise er geen extra geld beschikbaar komt om die voorzieningen te maken. En dan kan er ook niet harder worden gereden. En dan kan er ook niet harder worden gereden. En dat is precies wat de minister zegt. Dus. En dat is ook precies het nakomen van de afspraken die gemaakt zijn met de gemeentes, dat er op die weg 100 gereden wordt omdat er een A2 aangelegd is zonder voorzieningen om geluid en lucht te beheersen. Ja, want die afspraken zijn al gemaakt bij de aanleg van de A2, zegt u? Dat zolang er ja. geen extra voorzieningen zijn, er niet harder gereden mag worden? Nee, er is in het verleden bij de wegaanpassing afgesproken dat er uiteraard gewoon aan de wettelijke normering gehouden moet worden. En dan was er maar één oplossing en dat is de maximumsnelheid destijds al terugbrengen van 120 naar 100. Ja. Hier aan tafel zit niet iedereen wel eens op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht? Sorry, uh, dat ja. ik zei je? Ik vroeg iets hier aan Sidney de Jong hier in de studio. Oké. Okay. Nee, daar rijk eens. ja, inderdaad. En mag je, heb je ook het gevoel dat je wel harder zou willen daar? Nou, dat is als het goed is. Uh, het, uh, ja, ik heb daar wel het gevoel dat ik wel... Maar... Nou, je bent niet de enige veel weggebruikers vinden 100 kilometer... een hele lage snelheid op zo'n brede weg, met name s'nachts. Zegt ook woordvoerder Ad Vonk van de ANWB. Kijk, het mooie ja. zou natuurlijk zijn dat, we, dat, dat je daar harder kon. Hè? Dus dat er geen problemen zijn dat je weer 100 moet. Terwijl er zo'n prachtige weg ligt. Ook op momenten dat het niet druk is, hè? want dat is natuurlijk waar het om gaat... Als je mensen enerzijds verleidt om hard te gaan als je daar niet eentje of met twee man rijdt midden in de nacht. Ja, ga je dan honderd rijden, terwijl dan staat natuurlijk wel een bord trajectcontrole. Maar ja, de weg daagt uit voor harder. Ja, dat is wel een beetje zo, meneer de Groene. De weg daagt uit, maar ook als we naar onze oostenburen kijken in Duitsland, dan is het de normaalste zaak van de wereld, dat ze daar zelfs langzamer rijden in de nacht. Oh, Ik rijd altijd te hard in Duitsland. Ja, maar niet in het Roergebied. En daar zijn toch hele stukken waar ze juist s'nachts, om de rust te bewaren, de snelheden terugbrengen. Ja, ja want u, heeft er en, echt u zou er echt last van hebben, of u de bewoners van uw gemeente, als ze daar aardig gereden zouden worden? Ja, het is een gemeente die enorm zwaar belast wordt met alles wat met verkeer te maken heeft. Zowel de weg, het Amsterdam Rijnkanaal, uh, de aanvliegroutes van Schiphol, de treinen. Ja, en dan uh, begrijp ik heel goed dat mensen de uitdaging groot vinden om op die weg harder te rijden. Maar zolang er geen voorzieningen zijn... Uh, kan dat wettelijk ook helemaal niet. Nee, de voorzieningen komen er niet, dus het blijft gewoon zoals het is. De minister had het plan om de voorzieningen wel aan te leggen... en de motie die in de Kamer is aangenomen heeft gezegd... dat dat geld in deze tijd niet uitgegeven mag worden... louter en alleen om hard te rijden. Nee, nou dat zal voorlopig wel zo blijven. Dat vermoed ik wel, ja. En daar bent u blij mee? Ik ben er blij mee, want het is gezonder voor de mensen die langs de A2 wonen. Pieter de Groene, wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. Dank u wel. Sunlight falls around you, But still Carry on. Yeah. Yeah. Well, feelings come alive. Gotta let them go. Can't keep them so inside. Cause then you never know. You've gotta share what's on. Buster Cotton. De Radio 1 Sportszomer Vandaag van journalist Peter Middendorp en die gaat de Erik Breukink een potje opvrolijken. Vorige week wekte Erik Breukink, de teammanager van de ploeg, voor wie ook deze Tour de France weer op een enorme teleurstelling is uitgelopen... Zo'n verontrustend sombere indruk tijdens een radio-interview... dat uw presentatoren wel genoodzaakt waren... mij te vragen hem vandaag een beetje op te vrolijken. Ik greep de opdracht met beide handen aan... hoewel die er niet eenvoudiger op werd... toen korte tijd later bekend werd gemaakt... dat Erik Breukink de Tour heeft moeten verlaten met een nekhernia. Gisteravond zette ik mij aan het werk... Het ging meteen van een leiendakje, dakje, want ik wist onmiddellijk wat ik moest zeggen... om te zorgen dat ook voor Erik Breukink het zonnetje weer gaat schijnen. Koop Froome, Breukink. Koop Christopher Froome. Froome is de tweede man van Team Sky, achter kopman Bradley Wiggins. Eigenlijk is hij beter dan zijn kopman, maar hij mag de Tour niet winnen... omdat hij zich contractueel en moreel heeft onderworpen aan het teambelang. Vroem kan dit niet goed accepteren. Dit weekend zei hij, ik kan de Tour winnen, maar niet dit jaar. Niet bij deze ploeg. En Breukink weet heel goed dat dit betekent. Koop mij, Breukink, ik ben te koop. Volgend jaar wint Geesink de Giro, Mollema de Fuelta... en Vroem de Tour de France. Met Vroem aan kop van de ploeg veranderen alle renners... onmiddellijk terug in wie ze eigenlijk zijn... Goede, mogelijk uitstekende knechten... die misschien ooit nog eens zullen uitgroeien... tot podiumkandidaten in de Tour. Sla toe, Erik. Denk aan een groot stuk cake. Je kunt die cake meteen opeten... of je kunt er Sham en slagroom op aanbrengen. In het tweede geval staat voor uw neus een slagroomtaart. In het eerste is de koek snel op... en rest u slechts een droge mond. Ik wens de heer Breukink een spoedig herstel. Houd cake en slagroomtaart voor ogen, meneer Breukink. En ik weet gewoon zeker dat u volgend jaar heel anders in de teambus zit... dan u nu thuis op een stoel zit... en met meteen al een eerste voorzichtige glimlach... mijn wijze raad indringt. Hmm. Maar ja, die is duur, denk ik, die vroeg. Ja, die is wel een beetje duur, ja. Er moet wel wat geld bij, ja. <laughs> ja. Daar ben ik mee eens. Moeten ze er ook een paar verkopen, denk ik, eerst. Maar ja, daar ja. hebben we wel wat kandidaten voor misschien. Ze hebben toch een bank achter zich? Oh ja, dat is waar. Geld zat. <lacht> Geld zat. Ze drukken wat bij. Oh, ja. die kan ook nog. Kan Precies. Ook nog ja. Ja. Ja. <lacht> Peter je dankjewel. Graag gedaan. Uh, meneer Zayer, we waren met u aan het praten over uh, de koorts, de West-Nijlkoorts. Ja. Heeft u nou nog tips voor mensen die met vakantie gaan? Kunnen we iets doen? Jazeker. Uh, laat je niet bijten door muggen. Ja, maar ja, dat is he, best wel ingewikkeld. Zeker als je naar het strand gaat en uh, s'avonds nog even lekker in de tuin zit en zo. Absoluut. Ga naast ah. iemand zitten die meer wordt gebeten ja, dan ja, aan jij. Dat, dat, is dat, dat, is, dat is absoluut een truc. Ja, het schijnt dat die muggen vooral op, op het koolzuurgas afgaan. Maar ja, daar kan je niet bewust uitscheiden. Maar uh, ja, als je, die, veel mensen weten hè, dat hun vriend of vriendin die is dan vaak de pineutje. Ja. Dan heb je gewoon geluk. Als heel, je, als je net al... heel veel gin tonic drinken, dan word je wel of niet gestoken. Dat is, nou, ik geloof in niet. tonic, toch? daar zat vroeger veel kinine in. En dat helpt goed tegen malaria. Dus daar Zie komt je? dat vandaan. Dat ja, ja, goed. Ik gebruik het ja. altijd als ja. excuus. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, zit niet jong, de is geen Olympische sport meer, hè? Nee, klopt. Is dat erg? Ja, dat is heel jammer. Zeker weten Wat ja. was jij anders nog doorgegaan als het nog wel een Olympische sport was? Dan had je de Olympische Spelen... Dan had ik misschien nog wel een jaartje doorgegaan. Ja, ja, dat, was, dat zou echt een reden geweest zijn om door te gaan. Nou ja, Olympische Spelen is natuurlijk wel een, een, een dusdanig uniek toernooi wat je, wat je gewoon mee wil maken. Ja, En snap niet je alleen het? het honkbalvlak, maar gewoon uh, ja, alles eromheen. Ja, snap je Dat is afgeschaft. Ik begrijp wel de argumenten, ja. Namelijk? Uh, nou ja, er, is, er is een punt dat uh, niet, alle, niet de top van de wereld mee kan doen. Omdat die op het hoogste niveau uh, spelen en de bazen daar zeggen... van ja, op het moment dat onze sterren weg moeten waar de kaartjes voor verkocht worden... Uh, dan moeten we eventueel het seizoen uh, zo lang stilleggen hier in Amerika... wat hun gewoon gigantisch veel geld kost. Dat gaan ze gewoon niet doen. Nee, dat kost gewoon heel veel geld en, en het Olympisch Comité die wil gewoon uh, de beste spelers daar aanwezig maar hebben. Maar bij het voetbal is dat ook zo, er zijn ook niet de beste spelers die op de Olympische Spelen spelen. Nee, maar dat blijft toch breder, een breder draagvlak hebben, denk ik. Maar en omdat er geen goede vrouwen zijn, las ik. Tenminste niet aan de top, dat dat ook een, ook een reden is. Dat is ook een reden, dat, dat honkbal uh, geen vrouwensport is, was, moet ik ah. zeggen. Want vrouwen honkbal komt nu wel steeds meer omhoog. Uh, maar daarom was het altijd een combinatie met softbal. Ja, softbal is, is natuurlijk, uh, ja, is natuurlijk, Nederlands softbal doet het hartstikke goed. Ik wil even positief besluiten, want er zit hier niet alleen een wereldkampioen aan tafel. Maar er is op zich nog een kans dat jij ooit wordt uh, gevraagd. Als, zei je net voor één toernooi, World Baseball Classic, het oude WK. Kan ja, hè? Dat zou kunnen. Als, als ze me vragen, dan wil ik daar zeker heel, heel hard over nadenken. Ja, dat is zo'n ja. zo mooi toernooi dat ik daar wel Bij deze over. bondscoach, hij is beschikbaar. <laughs> zit niet de jong, dankjewel. Ja en Hans Saai, ook hartelijk dank en een fijne vakantie in Noord-Spanje.